12 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Regeringspartijen VVD en PvdA willen dat minister van der Steur... beter kijkt naar problemen bij de beveiliging van opvangcentra... voor vluchtelingen. De VVD pleit voor de inzet van politievrijwilligers... -chaussee en particuliere beveiligers. De PvdA vraagt de minister zelf met oplossingen te komen... voor het capaciteitsprobleem. De veiligheid in de opvanglocaties is actueel... door de bestorming van een sporthal in Woerden vrijdag... VVD en PvdA vinden dat Van der Steur moet kijken naar hoe de politie kan worden ontlast. De Chinese economie blijft krimp vertonen. In het derde kwartaal is sprake van net geen 7% groei, zeggen economen. En dat is de laagste groei in meer dan 7 jaar. In het tweede kwartaal was de economische groei al gedaald en die daling zet dus naar verwachting door. De beurzen reageren negatief op de nieuwe cijfers omdat de export naar China onder druk komt te staan. Premier Rutte vindt het bizar en verwerpelijk dat er dreigbrieven zijn verstuurd aan raadsleden in Rijswijk. Hij zegt dat we van mening mogen verschillen als het over de opvang van asielzoekers gaat, maar dat de grens naar het dreigen met geweld nooit overschreden mag worden. Een aantal raadsleden van D66, PvdA en GroenLinks kregen een brief met de boodschap dat ze maar beter geen asielzoekers naar Rijswijk kunnen halen. De gemeenteraad stemde afgelopen week in met de komst van een AZC voor 500 vluchtelingen. Het referendum over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie gaat door. De kiesraad maakte vanochtend bekend dat het comité Geen Pijl 427.000 geldige handtekeningen heeft opgehaald om een raadgevend referendum af te dwingen. Daarvoor zijn 300.000 geldige verzoeken nodig. Volgens Geen Pijl komt het associatieverdrag neer op uitbreiding van de EU en is het daarom belangrijk voor de democratie dat ook het volk zich erover uitspreekt. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Temperatuur rond 5 graden in Limburg tot 11 op de Wadden. Morgen opnieuw regen met 5 tot 12 graden blijft het aan de frisse kant. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staat momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. GFM in 2015 al 25 jaar live. met Nu ZFM luncht. lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, ja, hartelijk dank weer aan Sharon voor de afgelopen twee dagen ZFM Lunch, of Zandvoort lunch, zoals we het tegenwoordig hem ook noemen. Uh. Het is weer woensdag, we hebben net de week doorgezaagd. En, uh, we gaan maar proberen om u vandaag weer een beetje uh, op te vrolijken. Hè? Na het debakel van gisteravond. <lacht> nou ja, het wordt in ieder geval lekker rustig zomertje. Want de Kroes is al bezig om een nieuwe hit op te nemen. We zijn er niet bij en dat is... Uh... <lacht> Nou, goedemiddag allemaal, goedemiddag Zalfoort. Het is een beetje somber buiten. Het weer werkt gewoon mee aan dat zachterrijnige gevoel. Dat alle Oranje-fans hebben Nou, denk ik. Nou, een, beetje, een, beetje, een beetje duister en zo, een beetje killig. Maar goed, we horen straks wel wat de weersverwachting gaat worden. voor de komende paar uur en de komende nacht en zo. Dat horen we straks van Anja allemaal. Die staat druk mee bezig. Dus dan gaan wij uh, gewoon uh, lekker, uh, zometeen uh, lekkere muziek uh, draaien. We hebben straks natuurlijk uh, een 3-in-1. Weer van zo'n hele oude artiest vandaag. Ik moet nodig weer eens nieuwe hebben, want de lijst is op. Dus uh, als u suggesties heeft voor leuke 3 in eentjes u weet waar het over gaat. Het is dus of drie platen van één artiest, of drie platen met een gezamenlijk onderwerp. Ja, kan bijvoorbeeld. Dus uh, mocht u daar ideeën hebben, nou uh, stuur ze gewoon lekker in. Hè? Zet ze even op onze Facebookpagina. Ik ja, doe, doe, doe daar uw suggesties maar www.facebook.com. Schuilbestreep is handvoortlunst. Als je leuke ideeën heeft over drie in eentjes, gooi ze er maar op hoor. Nou, wij zijn draaien. Ja er, is, uh, ja, er is ook weer wat nieuws, hè. Als allemaal meezit en uh, draaien we wat mooie liedjes. We een paar nieuwe albums die de afgelopen tijd uh, uh, verschenen zijn. Verder, uh, nou ja. Straks om twee uur natuurlijk weer de vinyljaar, hè. Ja. En vandaag is het een programma voor de discofreaks. Want uh, ja, ik weet natuurlijk niet hoe het met de nieuwe binnenkomers bij de vinyl 50 is. Dat weet ik niet, maar... Ons classic album is 1M All Disco vandaag. Ja, want ons classic album is vandaag de WLP. Saturday Night Fever. Yeah. Maar dat is tussen 2 en 4 vanmiddag. U hoeft uw dansschoenen nog niet meteen voor de dag te halen. Dat kan om 2 uur wel. Ah, dan moet je ze ook wel, wel aan hebben hoor, die dansen. Twee uur. Het is alleen maar disco straks. Oeh. Goed, nou wat zullen we doen? Zullen we een plaatje draaien? Ja. We denken een nieuw verzamelalbum van Elvis Costello. Dit heet Allerverzoon. Sleepwalker, While I'm putting the world to write Calcary information uh. Have you got yourself an occupation? All of us are Elvis Costello was dat van een nieuwe album. Nieuwe verzameling met wat live opnames en uh, ook wat oude singletjes en zo. Ja. Ja. Lekker. Tuurlijk is dat lekker. Dit is Bill Warman van zijn nieuwe album Back to Basics. Stuff I can't get enough. is uitgekomen een paar aantal weken geleden. Uh, album back to basics van Bill Wyman. Solo sinds een lange tijd. En uh, dit liedje heet Stuff. Can't get enough. Of wit. Lekker liedje trouwens. Ja. Ik weet niet welke stuf die bedoelt hoor. Maar uh, nou ja, oké. Okay. Hij kan er in ieder geval geen genoeg van krijgen. Daar gaat het om. Dus uh, Ah. Nou, precies op tijd. Nou ja, in één, ja. Deze keer van Del Shannon. Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter, she went away with another guy, Now he Dat was uh, 3-in-1 van uh, Del Shannon. Jawel, drie uh, prachtige liedjes van deze oude rocker. Uit uh, jaren 50, begin jaren 60. En we hoorden achtereen volgens Heads of to Larry. Uh, Runaway natuurlijk, zijn allergrootste hit. En daarna nog Keep Search In. Dat waren ze zoal uh, juist. We luisteren nog steeds naar CFM Luncht, Zandvoort lunch. Jawel, op deze wat, uh, wat sombere woensdag... Ja, zonder had het even afweten, maar, ja. maar je moet aan de andere kant ook weer niet klagen. Nee, ik bedoel, uh, toch? Ja. Uh, ja, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan volgende plaat draaien. Het ja, is een uh, nieuwe. One, two, three. Het is een prachtig liedje van het nieuwe album van de Common Limits. De Amerikaanse jongens zitten erin en die kunnen ook zingen. Hoor maar. When I was younger. all I had to do. Is hold your hand. Drink you in. Make some time for you. I went stumbling through the darkness. Of a thousand half lit bars. I don't know what I was running from. But I must run too far. And now I'm reaching. Back for something But I'm coming Up nothing It's a long, long way From where I was to where I am God have mercy on the runaway, man God have mercy on the runaway slight like you left lit The years dragged on and Burned away just like a cigarette The price of all those nights Never worth the morning's cost Oh, no, now Wishing's gonna bring back what I lost And now I'm reaching Back the sun A long, long way From where I was To where I am God have mercy On a runaway God have mercy On a runaway dan. Geweldig. Uh, de Common Linnets waren dat. Met een van die Amerikaanse jongens die zo'n Runaway Man heette het liedje. En uh, ja, dat kan natuurlijk ook. Dit is ook nieuw trouwens van een nieuw album dat vorige week uitkwam. Of misschien een paar weken geleden, weet ik niet. Ellen ten Damme, de kinderen die ik nooit had. Had een stoere naam. Die voor geen trotse koning knielt. Hij maakte hartjes op het raam. De tweeling hield van vieze dingen. Ze poerden stokjes in de waard. En wilden hun verjaardag vieren met verse regenwormen taart. De jongste was een stille schurk. Hij stal mijn kussen op zijn kussen. En sliep onder mij. De kinderen die ik nooit had. Het nieuws bij ZRM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. De gemeente Zandvoort gaat per 1 januari 2018 samen met Haarlem... Die plannen worden vandaag naar buiten gebracht, zo meldt het Haarlems Dagblad. In totaal zullen de 131 medewerkers van de kustgemeente met de fusie onder Haarlem gaan vallen. Sinds begin 2015 werken de gemeenten al samen op sociale vlakken als zorg, onderwijs en inburgering. Volgens standwoordse wethouder Gerard Kuipers is een fusie goedkoper dan een reorganisatie binnen de gemeente. Zeker tien minuten lang waren de hulpdiensten afgelopen zaterdag... op zoek naar de ingang van de volkstuincomplex Nooit, Nooit Rust. Een tuinder op het kleine complex kreeg rond het middaguur een hartafval en had dringend hulp nodig. Maar volgens de veiligheidsregio Kennemerland... waren de hulpdiensten er tijdig bij. De melding kwam rond twaalf uur binnen... en de eerste hulpverleners waren binnen vijf minuten ter plaatse. Het klopt volgens een woordvoerder wel dat... Omwonenden, de hulpvoertuigen, waaronder ambulance en politie, circa 10 minuten lang rondjes uh, hebben gereden op de Leidvaartweg en in de Vogelwijk. Op zoek naar de ingang. Het kleine complex ligt verscholen in de bocht van de westelijke randweg, de treinbaan en grenst aan de zuidzijde aan de Vogelwijk in Heemstede. En daarbij was de spoorzichtlaan opgebroken wegens bouwactiviteiten. Dergelijke obstakels worden wel altijd ingevoerd in het navigatiesysteem... maar de ingang was wegens de opgebroken weg lastig zichtbaar, al dus de woordvoerder. Het slachtoffer werd tijdig gereanimeerd en is overgebracht naar het ziekenhuis. Een 23-jarige man is zondagochtend aangehouden aan de Boerhavenlaan in Haarlem... nadat hij agressief was geworden tegen uh, ziekenhuispersoneel over een auto heen liep en een agent tegen het hoofd aantrapte. Rond zeven uur kwam een melding binnen dat de man zich agressief gedroeg... na zijn behandeling vanwege drugsgebruik in het ziekenhuis aan de Boerhavenlaan. Ook wilde hij het ziekenhuis niet verlaten. Met behulp van de politie verliet de man met veel weerstand het ziekenhuis... Terwijl agenten nog met artsen aan het napraten waren... besloot de man over een geparkeerde auto heen te lopen. Een tweede politieeenheid die inmiddels ter plaatse was gekomen... sprak de man daarop aan. Waarna hij zijn shirt uittrok, een gewechtshouding aannam... en een van de agenten tegen zijn hoofd aanschopte. Bij de aanhouding die daarop volgde... probeerde de man een andere agent te slaan, en, uh, maar dit lukte niet. Een derde agent liep een verwonding op aan zijn hand. De verdachte is onder controle gebracht en ingesloten in het cellencomplex. Hij is inmiddels in verzekering gesteld en zit nog vast. Tegen hem is te gedaan wegens openlijke geweldpleging. Op de A9 bij knooppunt Rotterpolderplein in de richting van Alkmaar... is gisterochtend een auto in brand gevlogen. Door de hevige vlammen en rookontwikkeling was de afrit Haarlem-Zuid afgesloten... Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht. Rond 9 uur werd de afrit weer vrijgegeven. De politie heeft maandagavond vier mannen aangehouden... op verdenking van diefstel, dan wel heling... van twee bromfietsen in Haarlem. De verdachten zijn Alkmaarders tussen de 16 en 20 jaar oud. Omstreeks 9 uur krijgt de politie melding... dat op de Waarderveldweg... Een groep mannen stond die een bromfiets in een busje aan het laden waren. De melder vertrouwde het zaakje niet. De politie begon uit te kijken naar het inmiddels weggereden busje... en trof het voertuig even later aan toen het richting A200 reed. In het busje bleken twee bromfietsen te staan. Van de ene bromfiets was het slot geforceerd... en de andere bleek niet te zijn voorzien van een kentekenplaat. De politie eh, nam de bestelbus en de beide bromfietsen in beslag de inzittenden van het voertuig werden aangehouden... en voor verhoor overgebracht naar het bureau. Ook twee andere mannen uit de groep konden worden aangehouden. Bij nader onderzoek bleek dat beide bromfietsen van diefstal afkomstig waren. Naast het Rijk der Fabelen en Sprookjes... bestaat er ook het Rijk der Schimmels, ofwel het terrein van de paddenstoel. In Groenendaal is het goed toevoer voor paddenstoelen... Tussen het dode hout, takkenrillen uh, en overal de, uh, op de overal verspreid liggende stammen... zijn zeer interessante soorten te vinden. Zijn deze schimmels uh, bekijken nou echt iets voor jou... dan kunt u uw hart ophalen in Groenendaal. En dat kan op zondag 1 november om 11 uur. En dat is een wandeling van anderhalf uur en... Uh, dus daaraan zijn geen kosten verbonden. Wilt u meer informatie over deze paddenstoelenwandeling? Dan kunt u kijken op www.ivn.nl-Zuidkennemerland. En ik herhaal het nog even: www.ivn.nl-Zuidkennemerland. En dat waren de berichten. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag geeft de bewolking de overhand en valt er af en toe wat lichte regen. De wind is matig uit het noordoosten en de temperatuur loopt op naar waarde tussen de 8 en 10 graden. Vanavond en komende nacht blijft het droog met een mix van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt dan naar 5 graden. Morgen over is de bewolking, maar het lijkt in onze regio droog te blijven. De noordoostenwind is er aan zee soms vrij krachtig en het wordt dan maximaal 11 graden. Straks meer. Dat was uh, Within Temptation. Uh, samen met uh, Anneke van uh, Giersbergen. En Anneke van Giersbergen is van uh, de band uh, The Gathering. Ook een uh, Nederlandse uh, gothic band. En uh, ik vind het eigenlijk een van de mooiste duetten die ik ooit heb gehoord. Ik krijg er nog altijd kippenvel van. Okay. Zelfs na honderdduizend keer luisteren. Ja, ja. Somewhere ja. heet het. Ja. ja. Okay. Prachtig. Twee prachtige stemmen. Dit is de nieuwe van Guus dat je niet Af en toe, het is een liedje van zijn nieuwe album. Het gaat zo snel voorbij. Oh, is Geluk viel mij ten deel. Het is gewoon zo gegaan. Niet dat ik hem op zoek was. Soms kan het zo gaan. Ik sta bij en ik kijk ernaar, jij bent gelukkig dat is me alles waar het gaat zo snel voorbij, dat je niet meer weet, dat je niet meer weet waar je staat, het gaat zo snel.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 single. En uh, dit nummer, dat heet Het gaat zo snel voorbij. Ja, ik kan echt goed merken dat hij zijn studententijd uh, ver uh, voorbij is. Hij maakt gewoon fantastische muziek op dit moment. Guus, Mewis. en Het album heet dus Morgen. Dit is Stevie Wonder. Once in my life. Someone I've needed so long For once unafraid and Ja, we mogen aan Stevie Wonder en dat nummer dat heet For Once in My Life. we ja, even naar de James Bond. Hè? De nieuwe film heet Spectra. En dit nummer heet Writing's on the Wall. Dat is van Sam Smith. Is het nog een mooi nummer. Sam Smith en de heet Writing on the Wall. Jawel, uit de nieuwe James Bond film. Dit zijn de Beatles. Dit natuurlijk de single 8 days a week. Uh, met op de achterkant no reply. Nou, nog eentje. Brian Adams en brand new day. Tot het nieuws van 1 uh, uur. traditie, hè? Summer of 69 en zo. Ja. Er was dus een liedje dat heette You Belong to Me, maar dat twijfel ik toch nog steeds aan of dat nou echt wel Brian Adams was. In zijn luisterkijk kom ik hem nergens tegen en ja, hij staat er toch wel. Op. Maar goed, maakt niet uit. Uh, dit heet Brand New Day en uh, we gaan besluiten dit uh, eerste uur, dames en heren. Want het is, uh, ja, het is bijna tijd voor, uh, voor het nieuws. Oh, ik denk, komt er nog wat, maar nou, even een heel klein een stukje shadows dan nog, hè? Ja, goed tepper. Tot na het nieuws met een leuk stukje camera